Afghanistan blijven om daar Afghaanse soldaten op te leiden. Gisteren zei een Britse NAVO-generaal dat Nederland daar goed aan zou kunnen bijdragen. In een verkiezingsdebat op Radio 1 noemde PvdA-fractievoorzitter Hamer dat voorstel een interessante optie. Haar CDA-collega Van Geel gaf aan dat het trainen van Afghanen. een belangrijk onderdeel kan zijn van de toekomstige Nederlandse bijdrage. De PvdA benadrukt dat er geen nieuwe gevechtsmissie mag komen in Afghanistan. Het CDA sluit dat niet uit. De lancering van de Space Shuttle Endeavour is tien minuten voor de start afgelast. De vluchtleiding in Florida vond het weer op de lanceerbasis te slecht. Er hing een dik wolkendek waardoor de shuttle niet makkelijk terug kon keren als er problemen zijn. De Endeavour had vanochtend moeten vertrekken voor de op één na laatste missie. Dit jaar wordt voor het laatst gevlogen met de ruimteveren. De lancering is verplaatst naar morgenochtend. In Belgrado is de filosoof Mihailo Markovic op 87-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 en 70 zette hij zich in voor een minder harde lijn... dan president Tito van het communistische Joegoslavië voorstond. Onder Tito vocht Markovic in de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi's. Kort na de oorlog nam hij afstand van het Stalinisme. Later werd Markovic een prominente aanhanger van Slobodan Milosevic... met wie hij in 1990 de communistische partij van Servië oprichtte. Bert van Marwijk is waarschijnlijk ook na het WK in Zuid-Afrika... bondscoach van het Nederlandse elftal. Van Marwijk zei bij de loting voor het EK-voetbal in 2012... dat de onderhandelingen met de KNVB over contractverlenging goed verlopen. In de voorrondes voor het EK van 2012 in Polen en Oekraïne... speelt Oranje tegen Hongarije, Zweden, Finland, Moldavië en San Marino. Het weer nevelig en plaatselijk lichte neerslag. Het is 0 graden in Groningen, 4 graden in het zuiden van het land. Morgen geregeld zon, dan ligt de temperatuur overdag rond het vriespunt. S'nachts vriest het een paar graden. Dit was het NON.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 En heb je Al twintig jaar Live, dit is twintig jaar VFM. De chills die je op mijn back, we met satisfaction, we zijn satisfaction wat er this my cricket test win about to be all your...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 ja, een boom heeft verschillende delen. Ja. Dus ja, en het blijft mooi. Ja, ik. Het ma Maakt niet uit welke tijd van het jaar. dus is altijd Ja, mooi. al mooie kleuren ja. in de herfst. Ja. Op de tijd. Uh, sneeuw, je hebt ook mooie sneeuwgezichten. Zakken. Ja. Ik, dan zie je ook allemaal mooi dat sneeuw erop. Zoals we met de kerst ook zaten. Klopt, ja. Dat is prachtig voor foto's natuurlijk. Ja. Me. And I'm here helplessly in love and nothing can't stop me. You can't stop me once I started. Can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't die. Don't it. make me wait, so let's be your body. No, no, no, no, don't fall with my heart. Baby, have some trust and trust him when I come with lust and lust Cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want you. Body, I want your mind too. Interesting is when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on girl. Yeah. <laughs> on, I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 Sex appeal. 'cause the death, that that the that that that death, that girl, that the that that death, that they girl, that the that that death, that they girl, that the that that death, that day, girl, that the death, that that death, that they girl, that the death, that that death, that don't don't that that that the death, that don't death, that day, girl, that the death, that don't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 ja, misschien een ree of een eland, ik weet niet meer precies. Mm -hmm. Maar dat is ook leuk natuurlijk voor... Uh, hier heb je de waterleiding duidelijk. Ja. Ik weet niet of je het weet. Er zijn heel veel herten. Ja, ze komen zelfs in mijn tuin. Uh, dus ja. ik ben heel blij mee. Daar kan je heel dichtbij. Ja, nemen, ja heel dichtbij he? inderdaad. Dus dat is weer het voordeel ja. van een overschot aan herten. Dat je ja. heel makkelijk foto's ja. naar neemt. En heel mooie ook. Ja. En heel mooi en heel dichtbij. Ja, klopt. Dus ik dacht, dat is wel uh, een goede inspiratiebron. Ja,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 Think about the rainfall